Duur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderen die uit huis zijn geplaatst omdat hun ouders door de toeslagenaffaire in de problemen waren gekomen, kunnen niet zomaar terug naar huis. Dat zei de premier Rutte en minister Weerwind voor rechtsbescherming in de Tweede Kamer. Ze wezen erop dat er vaak meer meespeelt en dat een rechter daarom over terugplaatsing moet oordelen. Het kabinet wil gedupeerde ouders daar wel bij helpen. Vorige maand zijn er in Nederland meer mensen overleden dan verwacht. Er was in april een oversterfte van ruim 350 per week, meldt het CBS. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar sinds maart heerste er wel een griepepidemie. Eerder dit jaar was er nog sprake van ondersterfte, na een piek eind vorig jaar door corona. Ondanks de westerse sancties zijn de olieinkomsten van Rusland de afgelopen maanden met 50 gestegen... Volgens het Internationaal Energieagentschap verdiende Moskou zo'n 20 miljard dollar per maand aan de olie. Mede dankzij de gestegen prijzen. Aziatische landen als China en India blijven gewoon Russische olie kopen. Europa werkt aan een importverbod, maar zover is het nog niet. Op Sint Maarten zijn drie mensen aangehouden omdat ze zouden hebben gesjoemeld met hulpgeld. Na de orkaan Irma in 2017 stortte Nederland een half miljard euro in een noodfonds om de enorme schade te herstellen. De drie mensen die nu zijn opgepakt zouden hebben gefraudeerd bij werkzaamheden aan de luchthaven. Eén van hen wordt ook verdacht van omkoping. België staat zaterdag net als Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Jeremie Marquise kwalificeerde zich gisteravond in de tweede halve finale... net als onder meer Zweden, Finland en Australië. Afgelopen dinsdag plaatste de Nederlandse S10 zich al voor de finale. Ze treedt morgen als elfde op, na Spanje en voor Oekraïne.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 shines on you baby can't you see you're the only one who can shine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 ZFM. fm Z-FM Zandvoort. Z-FM 106.9. FM. fm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 de nacht nog jong komt de zon al op gaan we al Mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky. Drank heb ik klantie van bier, en pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd. Gekke op kroon met croissant. Batterij in mijn hand en trek twee cassofflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg woord bij de daad. Zo kom je bonje, crisscross en tino. Dit is het laatste rondje, schijf nog een vino. Deze en... nog jong komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klopte? Vanavond ga ik even uit mijn Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want van Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huishoudens met stadsverwarming moeten mogelijk nog een jaar een hoge energieprijs betalen. Minister Jetten wil het tarief wel loskoppelen van de gasprijs, maar Haagse Bronnen melden dat dat dit jaar niet meer lukt. Kinderen die uit huis zijn geplaatst omdat hun ouders door de toeslagenaffaire in de problemen waren gekomen, kunnen niet zomaar terug naar huis. Het is aan een rechter om daarover te beslissen, zeiden premier Rutte en minister Weerwind voor rechtsbescherming in de Tweede Kamer. België staat morgen net als Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook onder meer Zweden, Finland en Australië zijn door. Nederland is morgen als elfde aan de beurt, na Spanje en voor Oekraïne. Het weer, in het noorden eerst nog wolkenvelden, daarna overal zonnig en het wordt 17 tot 23 graden. Suspense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 We'll